Aanleiding is volgens Vlaamse media de nieuwste rel waarin Laurent verzeild is geraakt. De prins heeft allerlei privé-uitgaven, zoals schoolkosten, boodschappen en een skivakantie, als beroepskosten gedeclareerd. Omdat hij vindt dat hij ook in zijn vrije tijd prins is. Koning Filip zou de kwestie beschouwen als de persoonlijke verantwoordelijkheid van zijn broer.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 Op de zender zijn vanaf 12 november onder meer Spaans en Portugees voetbal, tennis, basketbal en Formule 1 te zien. Jack van Gelder krijgt op Ziggo Sport zijn eigen talkshow met de naam Pep Talk. Het weer, op steeds meer plaatsen zon, het wordt 14 graden. In het noorden is het bewolkt en grijs, daar is het een graad of 11. Morgen opnieuw eerst wat mist, verder zon en het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 programma Van ZierfM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, goedemiddag, dames en heren. 4 minuten over 12 en uh, nieuwe dag van de week. Maandag 2 November. De dag van alle zielen. Vanavond gaan we onze dierbaren die van ons zijn heen gegaan herdenken met een kaarsje. Op televisie wordt er ook breed uit aandacht aan besteed. Maar eerst uw eigen programma De Zand voor het Lunch natuurlijk. Vandaag niet zoals u gewend bent met uh, Charles Duyf en uh, mijzelf, Dolly... Maar vandaag met Jonas Parsen. want helaas is onze duif geveld door een longontsteking. En dat gaat hem natuurlijk niet in de koude kleren zitten. En gelukkig is hij weer aardig aan het opknappen, maar we moeten hem helaas nog even een paar dagen op zijn minst missen. Van hieruit wensen je heel veel beterschap, Charles. En we hopen je gauw weer op de maandag in de studio te hebben... Maar ik weet haast zeker dat het ook vandaag een hele leuke voorstelling gaat. Ach, voorstelling. Uitzending gaat. Ik zit nog op, op vrijdagavondmodus. Dat is al een tijdje geleden. Toen hoor, stond ik, toch? ik in de krocht, ja. Nee, maar wat ik zeggen wil, is dat het vast en zeker een hele gezellige uitzending gaat worden. Jonas heeft in ieder geval alle maatregelen daarvoor getroffen. Dat klopt toch, Jonas? Ja, we zijn druk bezig geweest in het afgelopen half uur. Ja, ja, ja, want ja, voor Jonas is het natuurlijk allemaal een beetje zoeken naar de jingles. Wat hebben we nodig? Wat uh, moeten we erin zetten? Wat absoluut, gaat die Dolly absoluut. allemaal doen vandaag? Wie haalt ze erbij? Wie laat ze weg? Nou, het komt vast allemaal voor elkaar. En mocht het uh, toch wat dingetjes misgaan... Ja, dat heb je nou eenmaal met Live Radio... We zijn met elkaar uh, tot een conclusie gekomen dat het goed gaat komen. Het gaat helemaal goed komen, Jonas. Ik heb 100 vertrouwen in je, Ik ook in jou, Dolly. Dankjewel. Kijk, wat een team, hè? Absoluut. Leuk is dat hier, hè, bij de radio... dat we allemaal met, met elkaar allemaal van die mooie programma's kunnen... mogen maken, willen maken. He, zoals laatst weer een live concertje uitgezonden. Ja, absoluut. Dat was echt Ja, kicken. Ja, dat was het. Het was heel mooi. Denk je nou bij jezelf, nou, ik zou dat werk ook willen doen... Nou, stuur dan eens een berichtje naar redactie.cfmzandvoort.nl. Maar goed, uh, we gaan muziek draaien, denk ik. Want uh, ja. dat hoort bij radio natuurlijk. Alleen Oude Nelen, dat, uh, dat hoeft niet vandaag. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb uh, vandaag. Jonas? Uh, het is heel toevallig ook een nummer één hit een, oh. uh, van uh, Your Breakdown van uh, Maurice Mulder. Oké. Okay. Dat is uh, vandaag uh, The Weeknd. I can't nou. feel my face. En die hebben we gehad, dus laten we het maar afsluiten dan, yes, toch? hier heb je hem. Hier is The Weekend. I can't feel my face. And I know she'll be the death of me. We'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful. And stay forever young. This I know. This I know.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 ZFM ZFM. 106.9 We hebben onderhand ook voor jou nog Oliver Heldens, Jean Funk, Daily Jane van Shades of Grey. Ken je dat nummer, Dolly? Van uh, uh, 50 Shades of Grey. Ja, dat nummer moet ik natuurlijk kennen. Ik heb die film niet gezien, dus het zegt me even zo gauw niks. Maar ik heb dat nummer wel voorbij horen komen hier natuurlijk bij de radio. Is geloof ik wel een heel goed nummer, hè? Hij staat uh, bij de Europe Breakdown op nummer 2. Zit je nou die hele Euro Breakdown af te draaien? Nee, absoluut niet. We bouwen oh. onze eigen nummertjes. <laughs> <laughs> een beetje promoten mag toch wel? Oh ja, natuurlijk. Dat is ook een leuk programma. Vrijdags van drie tot vijf. Maurice Mulder, ja, zegt de moeite waard. Ik en luister ik heb een uh, slaafje. Ja, kijk eens aan. <laughs> en daarna hebben we natuurlijk ons oud vertrouwenprogramma. Het draait door. Jazeker, ja, zeker. maar wat gaan we nu opzetten? Um, nou, uh, Oliver Heldens van uh, Shades of Grey. Oké, okay. oh ja, daar, daar begonnen we mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier heb je Shades yes. of Grey van Oliver Heldens.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 Through every shade of grey. Het was Oliver Heldens met Fifty Shades of Grey. Nou, lekker nummer. Heerlijk. Hartstikke goed. Op zo'n rustig ochtendje. ja. met ja, zonnetje een, erbij. Heerlijk zonnetje, lekkere rustige ochtend... na zo'n druk weekend in Zandvoort. He? En ik gisteren ben benieuwd, zo uh... regen, of tenminste zo mistig. Was ja, het ook ja, ja, weinig te zien inderdaad. Dat was echt... Uh, Eindelijk nou, zagen dat? we die, uh, die, die windmolens een keer niet staan. Gelukkig. Heerlijk. Oh, wat heb ik genoten. Weet je hoe vaak ik langs het strand ben gelopen? Ik zag mijn buurman ook niet meer staan. Dat was het enige nadeel. <laughs> nee, het was uh, een gezellig druk weekend in Zandvoort. Ik ben benieuwd wat... Uh, we gaan om kwart over we onze collega Joop van Nes weer bellen. En die uh, zal ons uitgebreid gaan vertellen over alles wat er geweest is. Nou, er was elke dag wel wat, hè? Er was... Uh, uh, vrijdag begon dan met de aftrap van Hezelbel in, uh, in de Krocht. Wat een prachtig ja. mooi concert was... wat we deels hebben uitgezonden. Via de radio, ja, tot half tien. En uh, wat was er zaterdag ook alweer allemaal te doen? Oh, dat was natuurlijk Halloween zaterdag. Hè? Dus er waren Spooktom. verschillende spooktochten... En door het duin. En er was een, uh, een, een bioscoop, een buitenbioscoop. Ja, dat TV je vanuit je auto. Zandvoort. Ja, dus ik hoop, dat, uh, ja, ik hoop dat Joop ons daar ook wat over kan vertellen. Nou, en wat... zondag hadden we een rondje dorp. Een rondje dorp, ja. Nou, wat, uh, wat scheelt het van Halloween, he, die mensen op het laatst. <laughs> <laughs> Ze begonnen allemaal fris en fruitig met een stevig ontbijt, maar... <laughs> En dan moest je weer in de kerk gaat over een bal heen springen of zo. Ja, was... allerlei kunsten moesten ze doen, hè? Ja, vertonen. Ja, dus ik, ik hoop dat Joop ons daar alles over gaat vertellen om kwart over één. En uh, nog een brandje in de krocht geweest. Nou ja, dat was een heel klein, Dat was een uitzending. Ja, maar toch een brandje, brandje, brand, cessatie. Vertel eens, vertel eens, brand. brand. Wat was er, uh, jij was erbij? Ik was erbij, ik heb meeste, het ontdekt. Jij, jij, hebt, jij hebt het als eerste geroken. Nee, dat had iets in de fik gestoken op de vloer. En dat vond het cel het niet zo leuk. Dat begon te stinken. Jeetje, Mina. Ja. En toen is de helft van de mensen uit de kroeg weggelopen. Omdat ze stonk er binnen. Ja. ja, nou, dat snap ik. Nou, vind ik wel sneu voor, uh, voor Theo. He? Dat moeten we binnenkort maar met z'n allen eens gaan goedmaken bij Theo. Gaan we met z'n allen lekker wat gezellig wat drinken bij hem? Hé, hey, wat, uh, wat heb je meegenomen voor uh, muziekje, voor de volgende ronde? We hebben nu, uh, even kijken, John Legend, uh, Imaginary. Die ken John je niet? Legend? Nee. Nee, John... John Lennon staat er hoor. Imagine. Moet ik mijn bril opzetten. <laughs> nou al. <laughs> nee, ik heb een bril, maar nooit op. Dat is okay, het nadeel. Nou, dan, dan zal ik maar zeggen wat er komt. Want het, het scheelt niet veel. Het, het volgende nummer uh, van onze ex-Beatle. Helaas te vroeg overleden. John Lennon met Imagine. We tegelijk. Uh oh <laughs> Ja, dat waren Voor de Jingle, A Night en de Pips. Een prachtig nummer uit 1973. Midnight Train to Georgia. Een, een nummer overigens wat uh, twee prijzen heeft gewonnen: de Grammy Award voor de Best RB Vocal Performance. En de uh, American Music Award voor de Best Soul- en RB Single. Nou, dat is toch niet niks, hè? Nee, dat is een mondvol. Een mondvol. En dat draaien wij gewoon op de maandagmiddag tijdens Zandvoort Luncht. Ja. Oh, en nu? Ja, wat, wat gaan we nu doen eigenlijk? We ik hebben straks het het nieuws natuurlijk over een paar minuten. En, uh... Ja, zet nog maar even een gezellig nummertje op hoor. Je had genoeg bij een, je, zag ik. Ik heb een Cigala Easy Love. Nou, doen we toch? Ja, dat is uh, wel wat drukker dan wat het net hoorden, Maar het is wel een heel mooi nummer. Nou ja, voor de afwisseling dan. Oké, okay, je hebt Sigala yes. Easy Love. Ja, dat was Sigala met Easy Love. En het is uh, half één, dus dat betekent dat we hier Dolly en Jonas met het nieuws hebben. Ja, dames en heren, dit is dan het regionale nieuws van Zandvoort luncht op 2 november 2015. Ik ga nog even de bril opzetten, want het wil nog wel eens mislopen als ik die vergeet. Bij een grootschalige oefening in de duinen bij Bloemendaal van de, regio, van de veiligheidsregio Kennemerland bleek zaterdag door het ontbreken van recente kaarten van het duingebied dat een snelle bestrijding van een brand in de duinen wordt bemoeilijkt. De bluswagen die als eerste bij de brand moest zijn had moeite om de plek te vinden bleek bij de evaluatie na afloop. Er werden nu nog papieren kaarten gebruikt... maar deze zouden ook kunnen worden vervangen door gps-systeem... dat kan worden geüpdate. Verder bleek dat de gevulde waterpluswagens te zwaar zijn voor het zand... waardoor er desnoods voor een kleinere tankauto... met vierwielaandrijving gekozen kan worden. Dat hoeft niet al te veel te kosten. Met een tweedehands tractor en een giertank... ben je er al, al dus een van de deelnemers.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 Een man is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in de Tempelierstraat in Haarlem. Rond vier uur werd het slachtoffer door een persoon toegetakeld. Een verdachte kon op heterdaad worden aangehouden en hij is overgebracht naar het politiebureau en is ingesloten voor verder onderzoek. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse overgebracht naar het Kennemer Gasthuis. In de nacht van vrijdag op zaterdag... werd de 25-jarige Haarlemmer aangevallen met een stuk glas. En hij hield er een fikse hoofdwond aan over. De politie doet ook onderzoek naar de toedracht van dit incident. Je moet niet zoveel roken, Parson. Nee, daar komt het niet door. Nee? Oh, nee. Je bent gewoon verkouden. Ja, een klein beetje. Oké. Okay. <laughs> Vanaf vandaag 2 november zal de Amsterdamse vaart... richting de stad Deels zijn afgesloten, afgesloten worden tot medio december. Reden daarvoor zijn de graafwerkzaamheden bij NetTrain... Ja? De kunt u, uh, de stad kun... Oh, wacht, dat heb ik een beetje. De stad is nog wel bereikbaar. bereikbaar. Via, ja. via beide kanten <laughs> via de Amsterdamse poort. Maar de poort rechtsaf richting bij het centrum kan, af, kan vanaf de Nachthumstraat nog maar één over één baan. De rijbaan aan de kant van Netsrain is dan dicht voor verkeer. Verwacht wordt de werkzaamheden voor de start van de kerstvakantie afgerond.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 De Zandvoortse ondernemers hebben dit probleem bij de gemeenteraad aangekaart. De avond van 5 november, dan hebben wij een raadsvergadering in het gemeentehuis in Zandvoort. En die avond gaat het slechts over één onderwerp. De toekomst van de ambtelijke organisatie.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 luiden of de fracties elkaar kunnen vinden in een gedeelde opvatting... of dat het college tegemoet kan komen aan de door de commissie ingebrachte punten. Tot zover het regionale nieuws en dan gaan we nu verder met het weer. Het weer in Zandvoort.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 Morgen beginnen we de dag weer grijs met nevel en mist. In de loop van de ochtend klaart het weer op en komt de zon weer volop tevoorschijn. De temperatuur loopt op naar een graad of 15. En tot zover het nieuws en het weerbericht. Dan gaan we nu naar uh, het ja, liedje van, van, oh, van jou. Het liedje van de zuid op en deze week heb ik gekozen voor een uh, nummer van Sven Davies... de zoon van Charles duif, ook omdat... Uh, twee, dit heeft twee redenen. Ten eerste is de reden dat Charles ziek is... dus dan kan ik hem een beetje een hart onder de riem steken. En um, de tweede reden is dat uh, Sven binnenkort op 7 november... Een uh, concert gaat geven in Heemskerk. En uh, ik wilde toch eventjes uh, dat aan u mededelen. Omdat ik eigenlijk vind dat u dat niet moet missen. Het concert heette de en de Non. En uh, de voorverkoop, uh, in de voorverkoop kosten de kaarten 15 euro. Het is dus zaterdag 7 november in Heemskerk. In het voorprogramma is uh, Jasper Schouten. Er is een gastoptreder van de winnaar van Bloed, Zweet en Tranen. En uh, Sven komt maar liefst met een. Tien mansformatie. En het zijn niet de minsten die die heeft uitgenodigd en die hem gaan begeleiden. Het zijn uh, leden van bands, zoals die van uh, T. Lau en van Alain Clark. Nou, dat zijn echt mensen op topniveau. Dus u kunt een uh, mooie avond tegemoet zien als u hier een kaartje voor koopt. En uh, er wordt van alles, uh, alle, alle genres uh, muziek wordt er gezongen: soul, jazz en funk. Maar nu eerst even een voorproefje van het nummer dat door Sven Davis zelf is geschreven, Calling for Peace. Cheers, sorry, when I when I TV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 disagree without worries Why must those Sven Davids met... Wat was wat, wat zijn mooie zong? Calling for Peace. Prachtig nummer. Absoluut. Ja, wat, zeg, wat ga ik zaterdag helemaal van genieten... als hij dat voor mijn neus live gaat staan zingen, zeg. Ja, He? ik ga er ook gewoon naartoe. Ik, het is ja. eigenlijk een, echt een topzanger. Uh, topzanger en, hij... en, en een topband heeft hij staan. Alles aan die avond gaat top worden. Dat kan ik, kan ik iedereen zo wel beloven. Dat, uh, hij dat gaat moet... echt verder, verder komen, laat het zo zeggen. Jazeker, Aanstormend talent in Nederland. <laughs> ja, absoluut. absoluut. Um, ja, over Nog, Adele. De ja, nieuwe over song. aanstormen gesproken. Ja, hey. we hebben Adele. Jeetje. Die is, uh, zit net een week heeft ze met een nieuwe plaat. Dat is uh, Hello. Ja. Niet hallo, maar hello. hello. Die stond ja. vorige week is die, um, in de top 40 binnengekomen. En afgelopen vrijdag stond hij op nummer 7. Maar nu staat hij gewoon op nummer 1. Toch niet gewoon, hè? Ik Want, ben benieuwd hoe die klinkt. hè Ja, dat komt zo. Ja. Want uh, Adele, die is, uh, die is haar eerste plaat was Hometown Glory. Ja, ja. Van de ja. Peacemaker. Dat, is, um, dat was een 7 inch vernieuwd single zelf. Jeentje. Nou, Dat is al een ja. tijdje geleden. Dat, dat is om um, precies te zijn... <laughs> uh, 2007 had zij voor het, laatst, het laatste album en de tv-show. Het ja. tv -show. Ja. was op um, BBC True. Ja. Met andere gasten. Paul McCarthy, Bjork, Exist, Ben Oh, Rashed. Daar stond ze toen gewoon tussen. Was ze net aan het beginnen. Moet je nagaan? aangaan. Ja, gaan. ja. ja was, toen was ze in 2008. Ja. Op 9 februari 2008. Ja de 28ste Wordt voor de 28ste keer de Brit Awards uitgerekend. Adele ja. wordt beloond met een... Sorry, dat kan ik even niet lezen. He? Wat? Critics. Met een Critics, Critics Choice, Choice Award. Een prijs voor de beste opkomende artiest. Toen kwam ze natuurlijk met... Uh, in The Skyfall had ze uitgebracht. Oh, die was ook zo mooi. Van die, van, die James Bond van film. Van de James Bond film. Ja, prachtig. En de, de uit, in 2011 uh, de tweede album. Ja. Dat was toen van uh, The Skyfall. Dat was... Uh, de hoofdalbum. ja En in 2012 maakte ze Skyfall met het thema de 23ste James Bond. En helaas mocht ze dit jaar niks doen voor James Bond. Voor de nieuwste film. Voor ja, James Bond ja. ja, maar dat komt misschien omdat, omdat ze nu oudere mensen kiezen voor die film. He? Ja, het, Want, het, uh, het, het is We hebben dit anders. jaar geen James Bond girl, maar een James Bond woman. He? Heb ja, je het gezien? Ja, ja, dat, uh, een vrouw van 51. Wat een, wat een mooie vrouw zeg. Heb je er gezien? Nieuwe ik nieuwe heb, nou, ik ga, ik ga volgende week ga ik naar de nieuwe James Bond toe. Oké, okay, nee, maar die, uh, ja, oké. Okay. Nou, James Bond Woman. Hé, hey, maar ik ben zo benieuwd naar dat nummer. Laat hem eens horen. We gaan het gewoon even doen. Ja. hebt je hebt Adel. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Waar blijft ze? Hello. Ja, Adel is een beetje verlegen. Is ze al aangekomen met de boot? Ik weet niet, ze doet er nee. lang over. Uh... <laughs> Wordt ook wat ouder, hè? Die moet even op gang komen. Absoluut. Heb je hem al aangezet? Ja, maar er zit een lang in. Oh, oh, daar heb je er. Oh. het Ik hou mijn mond. Op ZFM.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 Oh nee, doe maar na het nummer. Dat was live. je, maakt niet uit. Hier heb je, dit was Adel met Hello. En uh, ja, we zijn... Uh, was, bijna... je, was je nou ons werkoverleg aan het uitzenden? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik, was, oh, ik jee. was te vroeg. <laughs> nee, nog een uh, kleine tien minuten op de klok... en dan zit het eerste uur van Zandvoort ZFM Lunch er op. Of Zandvoort Lunch. Jeetje, wat dat? Gaat dat? Ja, Zandvoort Lunch. Ja, wat gaat dat toch snel. Met, uh, met ja. z'n tweeën, het gaat zo snel. En hebben, hebben wij de mensen alle smakelijk eten toegewenst? Nee, zullen we dat eens even doen met z'n tweeën? 3, 2, 1... Smakelijk eten! eten. <laughs> Jij had voor ons nog een nieuwtje straks van uh, Avicii. Ja, we gaan straks een uh, nummer van Avicii draaien... voor A Better Day. En uh, Avicii, ja, dat klinkt uh, heel gek natuurlijk. Dan denk je, wat, wat hebben we dan voor ons? Nou, de, wat, uh, het is de artiestennaam van uh, Tim Bergling. En Tim Bergling klinkt heel Hollands, maar niets is minder waar... Het is een Zweedse meneer. Een Zweedje? Een Zweedse meneer. En uh, hij is geboren in 1989 op 8 september. Dus als u dat onthoudt, kunt u hem een kaartje sturen voor zijn verjaardag. Vindt hij altijd leuk. Nou, hij is voor een origine een Zweedse DJ en uh, remixer en een muziekproducent. En hij is ook bekend als Tim Berg en Tom Hanks. Hij brak uh, internationaal door met zijn hitsingle Bromance... En het, ja, sindsdien heeft hij uh, toch wel wat hits gehad, uh, zoals uh, Levels en Wake Me Up. Hey Brother, uh, Addicted to You, dat is er ook een. Die dat was een allemaal... mooi nummer, hè Paul. Ja, nou, die hebben toch allemaal grote successen behaald, mag je wel stellen. He. Ja, en uh, dit nummer ook, eigenlijk. Nou, uh, laat horen. Oké, okay, nou, dan gaan we dan maar weer. He. Ja, dit for is het, a uh, better day. Avicii. I'm mm -hmm. Ah, dat was Avicii for a better day um, Dit is alweer 106.9 Dit is alweer het laatste Of het ene laatste uur van ZFM Lunch Of Zandvoort Lunch. Um, we, we hebben hier nog één nummertje Dat is Raw City Look At The Way Van Adam Lambert En daarna gaan we, zijn we zo weer bij jullie terug met het nieuws Van 1 uur Hey June.